Mout met het NOS Journaal. De voorzitter van de PVDA in Katwijk moet op het matje komen bij de partijtop. Willem den Hartog twitterde dat die pvv leider Wilders een hartaanval gunde of een kogel. Het was een reactie op uitspraken van Wilders dat als er een kogel komt deze van links komt met de letters PVDA op de zijkant geschreven. De PVDA neemt afstand van de uitspraken van den Hartog. Zwangere vrouwen die in een Zika-land zijn geweest... moeten zich binnen een maand laten onderzoeken. Dat adviseert het RIVM en de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie. Zwangere kunnen een test laten doen... waarbij ze het virus kunnen opsporen in het bloed of de urine. In ons land zijn inmiddels 23 besmettingen vastgesteld. Het Zika-virus kan schadelijk zijn voor een ongeboren kind. Het RIVM adviseerde zwangere vrouwen eerder al... niet naar gebieden te gaan waar het virus heerst. De mannen die vorig jaar de noodopvang in Woerden bestormden hebben taakstraffen gekregen. De groep viel s'avonds laat een sporthal aan waar ze 150 vluchtelingen zaten. Met bivakmutsen op gooiden ze vuurwerkbommen en duwden ze hekken omver. Acht mannen hebben van de rechter een werkstraf van 120 uur gekregen. Zeven anderen kregen 40 uur werkstraf.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 Het weer, lokaal kans op een bui, maar ook wat zon. Het is een graad of zeven. Vannacht kan het land inwaarts licht vriezen. Morgen opnieuw zon en aan de kust kans op regen. In het weekend gaat het overal regenen. En dit was het NOS. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 6 kilometer file tussen Blarekum en Eembrugge.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 en ook lekkere muziek. Vandaag start ik met de Everly Brothers... All I Have To Do Is Dream... uit 1958. Gevolgd door de Beatles... When I'm 64. Helaas ben ik zelf al de leeftijd ruim gepasseerd. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u een hele, hele fijne middag. En de spreuk van vandaag is... Als je geen echt overtuigende leugen kunt bedenken... kun je je dikwijls beter aan de waarheid houden. Dream. Feed me In februari spelen wij een sport quiz In drie rondes van 25 vragen zal er worden uitgemaakt... welk team zich dé sportkenner van 2016 mag gaan noemen. Laat de strijd maar beginnen. De vragen worden getoond op een groot scherm. Weet jij alles over de Olympische Spelen? Houd jij alle voelencompetitie bij? Of weet jij juist veel van allerlei verschillende sporten? Dan is dit misschien wel jouw kans om te winnen. Dit alles onder leiding van onze quizmaster Steven. Wie is de snelste en de beste... Van tevoren inschrijven kan aan de bar of telefonisch. Teams van vier personen a 2,50 per persoon. Het begint om negen uur s'avonds, de kosten zijn 2,50 zoals ik al verteld heb. De telefoonnummer is 023 5713 546. En de website is www.cafeekoper.nl. Kerkplein nummer 6, Zandvoort aan zee. Uiteraard.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 Dichtheet zandstorm. Stil, maagdelijk tapijt, de zandkorrels aaneengesloten, overweldigende eenvoud, door niemand nog belopen. De storm verrassend stuivend, voelt onverwachts het zand, brengt zorgeloos opnieuw haar scherpe patronen tot stand. De zee als een koele klucht, spetterend in zijn hand, grillig. Vloeiende lijnen, werpend op het naakte strand Opgewonden, juichend, dartel, jolig als een kind Verstoor ik heel die stille pracht, omdat ik het o zo leuk vind Sporen van mijn voeten, afdrukken van mijn hand Heel mijn eigen wezen druk ik op het zand Zo herken ik wie ik ben, een korreltje van het zand Een vleugje natte golven een wervelwind over het stille strand. Vrijdag 12 februari houdt het Zeeuws Veilinghuis in het Zandvoort Museum een gratis taxatiedag voor zilver en juwelen. Indiens gewenst kan men stukken inbrengen voor de kopende veiling. De taxateur is Robin Peters, jongste veilingmeester van Nederland. Hij is onder andere gediplomeerd diamantexpert en heeft ook voor het tv-programma Tussen Kust en Kitsch getaxeerd. Naast juwelen heeft het Zeeuws Veilinghuis een grote naam op het gebied van zilver. Zo hamerde Robin in 2011 al eens een stuk af van 145.000 euro. Indien men geen zakenwensmeten te laten veilen, geldt er een maximaal voor drie stukken. De tijd is van 12 tot 5, Zandvoort Museum, Weestraat nummer 1. Telefoonnummer 023 5740280 en de website is www.zandvoortmuseum.nl.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 festival. Yeah, yeah. Column column van van de kolom van de week. Voetreflex. De voetreflex leert mij dat de thymus in ons lichaam het kliertje van de weerstand is. Het zit ongeveer op de plek waar de hanger van een gemiddelde lange ketting hangt. De plek waarop apen trommelen. Om te bewijzen hoe stoer en sterk ze zijn. Maar daarmee ook laten weten dat het goed met ze gaat. Prachtig hoe de voetflexologie dat vertellen kan. Ik geloof erin. Voetflexologie is gebaseerd op visie van het lichaam. Geest en ziel volmaakt met elkaar verbonden zijn. En één geheel vormen. De voeten weerspiegelen het gehele menselijke lichaam. Er liggen de flexzones in de voeten die corresponderen met alle organen. Klieren, spieren en weefsels in ons lichaam. Via impulsen op deze reflexpunten en zones te geven, wordt het lichaam geactiveerd om eventuele blokkades, elders, in het lichaam op te heffen. Resulterend en verbeterende energiedoorstroming, bevordering van de afvoer van de afvoerstoffen, verbeterde doorbloeding, versterken van het immuunsysteem en het stimuleren van het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Onze voeten worden vaak ondergewaardeerd. En dat terwijl ze ons lichaam dragen... en ons in staat zelf vele stappen te zetten. Voetreflexologie is een unieke wijze van hulp... aan de medemens bieden en meer dan symptoombestrijding. Voetflexologie creëert ontspanning... en het helpt de harmonie tussen lichaam en geest in evenwicht te brengen. Het is een stukje aandacht voor jezelf. Niet alleen als er klachten zijn, maar ook als pure ontspanning. Het is niet voor niets dat ik sinds maanden bezig ben met de opleiding. Ik heb al heel wat oefenvoetjes voorbij zien glijden. Na tachtig gegeven behandelingen... straks met daarbij behorende ingevulde voetenkaarten... cliëntendossiers en ervaringsverslag... zal ik mijn examen doen. Zo'n heerlijke gedachte. Te weten dat ik deze vorm van achtpan... het onbaatzuchtige naasteliefde... dan misschien op jullie mag overbrengen. Maar voor nu nog heel eventjes lateraal geduld... Mendy Schorel.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 Never Op zaterdagavond 13 februari organiseert de IJsbaan Haarlem... een nieuwe editie van de Nacht van Haarlem. Dat betekent schaatsen vanaf half twaalf. Langs de kant staat een koekersopiekraampje... met warme chocolademelk en gluwijn. Het gaat deze nacht om gezelligheid voor iedereen. Maar je kunt ook sportieve uitdagingen aangaan. Als je wilt kun je een prestatie toch rijden... over 20, 40, 60, 80 of 100 ronden... Daarvoor is langs de baan een stempelpost ingericht... waar je om vijf ronden een stempel kunt halen. Gaat het er vooral om het plezier en een paar rondjes schaatsen. Prima. Ook daarvoor is deze avond. Schaatsen voor iedereen van jong en oud. Van recreant tot marathonschaatser. Net of zonder Valentijn. Evenementenkalender van februari. De 12e, gratis taxatiedag zilver en, en juwelen Zandvoort Museum van 12 tot 5. De 13e, Zandvoort Carnaval, Sportcafé Zandvoort, aanvang half negen s'avonds. De 14e, Jazz in Zandvoort met Marco Kegel in Theater de Krocht, aanvang half drie s'middags. De 19e, stand-up gens met trompetiste Saskia Larro in Krankcafé XL, aanvang om half negen s'avonds. En Gallery, de wachtkamer, permanente expositie... 24 kunstenaars in Jupiter Plaza. Vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot 4 uur. As long as you stand Stand by Sinds wanneer is de mens mode bewust? Hun tunieken waren zo strak en kort... dat ze degene onthulden wat ze vanwege de zedigheid bedekt zouden moeten laten... schreef een anonieme auteur in de 14e eeuw. Eeuwenlang hadden mannen bedekkende, ruime kleding gedragen... maar rond 1350 lieten ze trendgevoelige mannen ineens de vormen van hun lichaam zien. Veel edellieden en een paar burgers... ruilden hun lange tunieken in voor een veel kortere overshirt... De onthutsende schrijver was getuige van de geboorte het fenomeen mode. Hij was gewend dat kinderen min of meer hetzelfde droegen als hun ouders. En dat kledingstijlen zo langzaam veranderden dat niemand het doorhad. Maar in de 14e eeuw veranderde dat. Vanaf dat moment volgde de trend elkaar in korte tussenpoden op. Vrouwen deden ook mee en kortten in de loop van de 14e eeuw hun jurken en rokken en lieten kleding meer op hun lijf aansluiten.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 Nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing het uit.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 Valentijn's High Tea bij Tante Ali op Kasteel Keukenhof in Lisse. Op zaterdag 13 en zondag 14 februari kunt u in restaurant Tante Ali genieten van een heerlijke Valentijn High Tea. Chef-kok Dave Weyers zal weer verschillende heerlijkheden in eigen keuken voor u bereiden. De aanvangstijd zelf te bepalen bij reservering. De prijs voor deze High Tea bedraagt 27,95 per persoon. Minimaal twee personen. U kunt reserveren via 0252 7750 690 of info at kasteelkeukenhof.nl. En als aansluitend op onze Valentijndag is hier Jurgen Markoet met Ein Festival der Liebe. de straatse ins Blö. It's off oh. De gemeente Zandvoort deed dit jaar voor het eerst mee aan de landelijke energy battle. Dat is een wedstrijd tussen gemeenten in het hele land om energie te besparen. Oftewel, wie gaat het zuinigst met de energie om? In Zandvoort bleken dat de medewerkers van de gemeente te zijn. Per gemeente mochten drie teams meedoen. Een team bestond minimaal uit zes en maximaal uit tien leden. Ze hebben een maand lang geprobeerd energie, stroom en gas te besparen... rondom de woningen van de teamleden. De start was op 9 oktober vorig jaar en Zandvoort had drie teams om in te schrijven. De gemeenteambtenaren, een team van de Maria School en een team van de Zandvoortse inwoners die aan de wedstrijd deelnamen. Als referentie werd het energieverbruik van 2014 genomen. Het team van de gemeentelijke medewerkers werd met de straatlengtevoorsprong eerste.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 Many things in my lifetime, but darling, I will.